Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Australië wil dat Israël snel met uitleg komt over de dood van zeven hulpverleners in Gaza. Volgens een internationale voedselhulporganisatie zijn zeven medewerkers geraakt door een Israëlische luchtaanval toen ze in een auto zaten. Dat is nog niet onafhankelijk bevestigd, zegt correspondent Nasra Habib-Allah... De Australische premier Anthony Albanici... Die heeft uh, de Israëlische ambassadeur in zijn land wel al meteen op het matje geroepen... gezegd dat hij opheldering wil over de aanval. Want een van die mensen was dus een Australier. Um, en de oprichter van die organisatie van World Central Kitchen... die heeft ook gereageerd. Die zegt diep geraakt te zijn en zegt dat hij wil dat Israël stopt... met het doden van burgers, maar ook van hulpverleners. Israël zegt de zaak te onderzoeken... De verdachte van de gijzeling in een kroeg in Ede... werd volgens het AD behandeld voor psychische problemen. Hij zou naar een specialistische kliniek voor geestelijke gezondheidszorg gaan. De grote vraag blijft waarom je het deed. De krant schrijft tot de locatie en de slachtoffers... willekeurig gekozen lijken te zijn. Het personeel van het café dat gegijzeld werd... zegt in ieder geval dat ze de verdachte niet kennen. En goed nieuws voor liefhebbers van Formule 1, Darts en Engels en Duits voetbal. Als je die sporten wil volgen moet je nu nog een Viaplay abonnement hebben. Maar dat gaat veranderen. De streamingdienst gaat samenwerken met Talpa. TV-zender SBS 9 verandert eind deze week in Viaplay TV. En gaat een deel van de sportwedstrijden uitzenden. Welke, dat weten we niet. En de ster van het nummer Europapa blijft reizen naar Brabant. En Groningen heeft ook Friesland zijn eigen versie. De zangers brengen een ode aan hun dialect. Dat doen ze door de bekendste rotonde van Leeuwarden te bezingen. In dit stadje geboren, ik vind het hier fijn. 048, Europaplein. Ja, no Welkom in dit stadje, geef nou even kastje, Europaplein. De videoclip van lokale bekendheden Ricky van Dalen, Aardlus en Ed Lip is op YouTube zo'n 60.000 keer bekeken. Best wat, al is het niets bij de 16 miljoen weergave die Joost inmiddels al met het origineel te pakken heeft. Het weer nog een wisselend dagje met vooral vanochtend wolken en buien. Tussendoor zijn er wel ook opklaringen met zon. En vanmiddag is het vaker droog en breekt het ook vaker open. Het wordt 11 tot 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Op de A1 Amersfoort-Amsterdam 7 kilometer file... tussen Knoop het Ems en Naar de Vesting door een ongeluk. De weg is weer vrij. Kwartier vertraging op de A27 Almere-Gorkum... tussen Hilversum en Knoop het Lunette 11 kilometer file. En 201 Hilversum-Uithoorn tussen Kortehoef en Loenersloot 6 kilometer file. Vertraging is een kwartier. En 236 Hilversum-Weesp tussen neder Berg en Driemond... 3 kilometer file. Vertraging 25 minuten. En 242 Middenmeer-Alkmaar tussen noord schwarwouden en Sint-Pancras...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 is it There's a Zandvoort op 106.9 CFM Bijna altijd ruzie Met elkaar Het werd me allemaal te veel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 Sweeten, zomaar. Heb je zomaar laten gaan? Zo zonder zo, jou. Is alles in het huis veel killer. There's a the CRM, Zandvoort You promised the world and I fell for it I put you first and you adored it Set first my forest And you let it burn Sing off key in my chorus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 You replaced us like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah.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 Ik blijf op de trek nergens thuis op mijn plek Op we worden volledig voorbij Waar ik ook ben, ik mis mij Hangt er mij als een lied, kan het zingen of niet? Zingen of niet, dat is alvast een hoop. dat ik zei, het is geen lied van mij. circles I'm the one that loves you We're the only ones that are around. We're the only ones that are around is Babylon. 106.9 Zie